van ZFM via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 2 uur. Dit is Martijn van Beek met het NOS journaal. Het verkiezingscongres van de Partij voor de Dieren lijkt in een crisisachtige sfeer te verlopen. Onlangs ontstond er grote onrust binnen de partij. Toen bleek dat het kamerlid Esther Ouwehand niet op de kieslijst was geplaatst. Veel leden van de Partij voor de Dieren waren daardoor verbijsterd. Het statenlid Van Poelgeest heeft een voorstel ingediend om oude hand weer op plaats 2 te zetten. Als dat niet lukt voorziet hij grote problemen en hij sluit een scheuring in de partij niet uit. Partijleider Marianne Thieme heeft tot nu toe geen commentaar willen geven op de kwestie. Het congres wordt zoals altijd bij de Partij voor de Dieren achter gesloten deuren gehouden. Ook daar zijn veel leden het niet mee eens. PvdA-fractievoorzitter Hamer heeft op het partijcongres in Nijmegen fel uitgehaald naar de VVD. Ze is geschokt dat een internationale partij als de VVD de ontwikkelingshulp wil halveren. Ook heeft ze kritiek op de uitspraak van partijleider Rutte dat die opkomt voor de hardwerkende Nederlander. Dat is volgens Hamer merkwaardig omdat de liberalen de salarissen van hardwerkende politiemensen en leraren willen bevriezen en het eigen risico in de zorg willen verdubbelen. Waar is dus sociaal-liberaal gebleven, waar hij zo trots op was, was de vraag van Hamer aan Rutte. Op het PvdA-congres kreeg Wouter Bos een staande ovatie toen Hamer hem preest voor alles wat hij voor de partij heeft gedaan. Hij neemt later vandaag afscheid. Schaatser Simon Kuipers verlaat de ploeg van Jack Ori. Hij maakt vanaf komend seizoen deel uit van de ploeg van Gerard Kemkers, waar onder andere Sven Kramer rijdt. De 27-jarige Kuipers is een man voor de korte afstanden de 500.000 en 1500 meter.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 zo zitten we naadloos in het andere programma Zondag in Kennemerland van zondag 25 april. Zondag in Kennemerland op twee frequenties live. Bloemennaal 105.8, Zandvoort 106.9. Dit is Zondag in Kennemerland we begonnen met Katrina and the Waves en uh, Walking on Sunshine. Nou, het uh, begint inderdaad uh, erop te lijken dat het er toch met een domper eindigt uh, wat uh, betreft het weer. Het uh, was mooi, maar het begint nu toch langzamerhand een beetje bewolkt te worden. Dus daar ga je dan met je hele zomerse format uh, met, met muziek en dat soort dingen. Denk je leuk? Hè? Fijn? Gaan we fijn uh, zomerse muziek uh, draaien en dan gooit het weer toch roet in de tijd. Wat gaan we doen? Dit... Uh, deze komende tijd. Sowieso zal er wel gevoetbald worden. Wat precies gespeeld wordt, dat horen we zo. En we gaan natuurlijk uh, aandacht besteden aan uh, de onthulling van de gedenkplaat van uh, Wim Gerterbach. Dat vond afgelopen vrijdag plaats hier in Zandvoort. Terugkijken doen we met de Bar Battle. Dat uh, doen we met uh, Ron Brouwer. Dat zal hij aan het eind van dit uur gaan doen. En uh, zal Pieter Joustra, veilingmeester, vandaag bij de kinderkunstlijn... zal het een en ander gaan vertellen over wat daar allemaal geveild wordt. Vindt op dit moment plaats. Straks hoop ik hem in de uitzending te kunnen trekken over uh, het een en ander... ...wat betreft uh, die kinderkunstveiling... ...waar hij dus de veilingmeester van is. Dat uh, sowieso. En natuurlijk hebben we ook uh, veel muziek uh, zitten. Kortom, we hoeven ons niet te vervelen... ...in dit uh, programma tussen 2 en 5. ...wat zowel op AB Radio wordt uitgezonden... ...als op ZFM Zandvoort. 105.8 en 106.9... ...om maar eens uh, even heel duidelijk uh, te stellen. Hallo we net, Katrina de Wees... Uh, ...weer terug even in de tijd... Uh, ...met de Babies... ...en de Piss of the Action... De baby's waren dat met uh, Peace of the Action. Nou, ik uh, zei het al. Uh, er werd uh, vandaag, of er wordt vandaag gevoetbald tussen Schoten en Bloemendaal. Het is de eindfase, denk ik, van de competitie. Maar degene die er alles van weet is Tjerk de Blauw. Ja, goedemiddag natuurlijk hier. Vervolgens het uh, veld van Schoten, waar die werd gespeeld, wordt tegen Schoten en Bloemendaal. Waar voor allebei de teams heel veel belangrijke spel staan. Schoten, wat voor later staat, mag geen punten laten liggen. Want uh, ja, met dan nog één wedstrijd te gaan, dan komen ze echt in de gevarenzone. En dan uh, kom al van Jeroen de Dikke, maar je gaat net goed uh, naar uh, Pieter Rijtsla, de doelman van uh, Bloemendaal. Anders had die spits dan schoten ertussen komen. Maar schoten moeten de punten pakken, want we staan in de gevarenzone. Bloemendaal moet de punten pakken, want die strijdt er nog volop voor. De promotie kansen voor het derde of vierde te worden, of zelfs nog tweede te worden, als het enigszins mee zit. En anders na een competitie. Dus Bloemendaal mag ook de punten niet laten liggen hier. Dus de belangen voor beide partijen zijn gewoon heel groot. Bloemendaal, wat uh, ja, praktisch. In ongewijze formatie staat. Alleen dat in die instantie dat Tim Beren dus nu om terecht buiten positie speelt van een plaats eh, watersnel. En wat de rest is, is Bloemenau in dezelfde uh aantal spelers als vorige week. Dezelfde naam als vorige week. dit moment komt er aantal van uh, Schoten aan de rechterkant uh, van, het, uh, van het veld. Schoten wat vorige week ook nog zijn trainer uh, weggestuurd heeft, uh, omdat uh, de, ja, de jongens het niet meer konden vinden met hem. Maar ja, dat is dan vijf uh, voor twaalf. Zeg maar. Dat zijn noodgrepen waar je dus eigenlijk uh, of je daar nog wat mee opschiet, dan is het eigenlijk de zeerste. Maar het wordt gedaan, zelfs in amateurvoetbal. Maar dat betekent dat die ingoog Schoten niet goed is. En dat Joost Hopke die ingoogt Joost-Hoffer probeert dan, probeer dan Tim-Joan te bereiken. tim Jong kan er niet bij komen. is Schoten, die kan overnemen. Schoten middenveld die bal. Komt dan niet richting de spitsen. Waar de Jeroen dikke die er goed tussen zit. Jeroen de dikke pakt de bal af bij Raymond Knol. Raymond Knol plaatst hem dan nog terug naar de verdediging van Schoten. Maar er zit dan meteen John goed tussen. John kan die bal veroveren. Hij heeft die bal een steeds te moeten. hem dan richting uh, de spitsen. Maar die bal die komt niet aan. Hetzelfde is uh, hard en Keihard hier. Het is ook zo hommelig als wat. Dat kunnen we gewoon duidelijk zeggen. En er komt een lange bal van schoten. Maar dat is één keer gevaar voor, voor, voor de doelman Pieter Rietsma. Die kan rustig die bal oppakken. En hem meteen weer in het spel gaan brengen naar Gijs Champoulgees. Gijs, Gijs, Gijs heeft een bal aan zijn voeten. Gaat kijken wie mee kan. Laten we dan naar diep richting Sanderbeum. Sanderbeum kan er niet aankomen. Die is er weer een schot die die bal kan oppakken via Raymond Krol. Raymond Krol. Laat hem door naar de rechterkant van het veld. Naar Donnie Zomerdijk. Donnie Zomerdijk. Aan de rechterkant hetzelfde. het veld. Dus die erop afgaat. pakt die bal goed af. Maar moet dan een hoekschop. Nee, hij wordt er ingeooid. Ik dacht, wat is er worden ingeooid? vlakbij bij de kornevlag. Die waarschijnlijk genomen gaat worden door de, Raymond Krol. Aan de rechterkant van veld, helemaal. Raymond Krol, pak je balk op. De scheidsrechter die zegt, uh, ja, daar moet hij genomen worden. Gaat u maar staan en uh, niet verder willen lopen. Komt die bal van Raymond Kron. Gaan we kijken waar hij een gooit? gooien. Zal hem ver en diep gaan gooien richting die Spitsen. En dan is daar Gijsje Poelgees Gijs, die hem voet wegkocht. Uit het centrum vandaan. Maar nog is die bal niet helemaal weg. Want het schoten kan hem oppakken. Opnieuw aan de rechterkant van hetzelfde. Wordt die overplaatsen naar de linkerkant. En dan moet Sebastian Thomas bijkomen. Sebastian Thomas komt er ook goed bij. Maar het is Pieter Nijslaan die die bal op kan pakken. En meteen gooit hij hem ver en diepe uh, richting uh, de spitsen. Nou nee, ja, gooi je hem toch naar Sebastian Thomas. achterin. Saban Jans. Dat niet heeft de bal zijn goed. Dan gaan we kijken wie die een speelt. hem terug naar het centrum. Dan Gijsan vroeg. Gijsan, heeft bal zijn voet. Gaat kijken wie het doen kan. Schoten wat zich massaal laat inzakken. En hij probeert zo natuurlijk alles tegen te houden wat ze enigszins kan. Om dan te hopen dat ze een dal op kool kunnen gaan maken. Sebastian Thomas, rechterkant kan het veld, heeft die bal nog steeds zijn voeten. Blaakt weer terug naar het centrum van de verdediging, naar Gijs Chapulgeest. Gijs geest. kan helemaal oprukken met die bal. Kan alle, Heel veel met alle van schoten. En schoot helemaal terug in de verdediging. Gijs geest. moet hem dan een oplossing zoeken naar Tim Jong. Tim Jong heeft die bal in zijn voeten. Gaat om zijn tegenstander. Heen. Heeft die bal nog steeds. Blaakt ze nou goed aan de rechterkant het veld naar Tim Bier. maar die kan er niet bij komen. Maar die bal die gaat over zijn aan 1 en dat betekent dat we hier gespeeld hebben in deze wedstrijd een kleine 10 minuten met stand natuurlijk steeds 0 tegen 0. Ja. And the dreams are gone With promises that were given us Stay on the 44... zoiets... So uh, moet ik zeggen, 444... Zo so, uh, staat het er echt in. Dat is uh, de titel van... Uh, een uh, LP die ik uh, gekregen heb... Of een CD, On The Way Home... Van Adri 3 Haasenbosch... schijnt in de buurt van Amersfoort te wonen. En dit uh, is zo'n beetje... Zo'n luie, uh, min of meer plaatje... Wat je moet horen als je onderweg bent... Uh, in Amerika, zeg maar... Uh, op zo'n stoffige... ...doorgaande weg van de ene kant naar de andere kant door de States. Daar heeft het toch wel heel duidelijk mee te maken. Goed, het is uh, tijd even voor, uh, voor even wat andere zaken... ...hier bij Ziefum Zandvoort NAB Radio. Want uh, we hebben natuurlijk ook nog het, uh, het uh, gebruikelijke sportnieuws... Uh, ...uit de regio nog, uh, nog liggen. En zoals bekend... ...heeft <coughs> de Jupiler League te maken met een degradatieregeling... En dat heeft uh, alles te maken met, uh, met de start van de topklasse die volgend uh, seizoen uh, van start gaat. En Telstar die wist ondanks een 1-2 verlies thuis in de laatste competitiewedstrijd tegen FC Eindhoven zich handhaven in de Super League. Het was niet het uh, seizoen voor Telstar, maar goed, het ma maakt niet uit. Ze zijn uh, in ieder geval in de eerste divisie gebleven. De Velsenaren eindigden samen met FC Os op de laatste plaats. Maar de Brabanders, die moesten op een gegeven moment toch wat anders toestaan. En voordat ik dat bericht maar eens even weer af ga schuiven, dan ga ik eerst terug naar de wedstrijd Schoten tegen Bloemendaal, want er is gescoord, Tjerk. Dat is niet gescoord, maar er komt een penalty voor uh, Bloemendaal. In de, in de, in de, in, ja, in de 24e minuut was Tim Jones die wilde koppen. En die werd de uh, finaal weggeduwd. En de floot resoluut en uh, gaf hem een penalty. En dat betekent dat Tim Jones de bal uh, klaarlegt, Die zal hem gaan nemen. Die staat uh, die achter de bal om die penalty te gaan nemen. Spelers van Schoten worden eruit gestuurd uit het Strasse gebied. Staan hem te mekkeren tegen de scheidsrechter maar dat heeft geen zin. De man heeft besloten dat hij een penalty is. En uh, nog staan er spelers van Schoten in de cirkel. Die moeten eruit. ...en het schrijfzetter loopt nu naar de achterlijn... ...om de sein te gaan geven dat Tim-Joom die bal kan gaan nemen. Het seinje komt, Tim-Joom, neemt zijn aanloop. En hij scoort, er is 1-0 voor Bloemendaal. Goed, dat was even, Tjerk, vanaf de plek van Schoten. Ga ik even toch weer terug naar het bericht van Telstar... ...want dat blijft in de Jubilee League... ...maar de Brabanders, die hadden zoals gezegd... ...want ze deelden de laatste plaats met FC Os. De Brabanders verloren echter met 5-1 van MV. En door het betere doelzalen van Telstar zorgde dat ervoor dat FC Os degradeert. En dat na 18 jaar dat ze dus in de eerste divisie hebben uitgekomen. Toen heette het nog tot ons plezier Os. Maar uh, het is nu uh, inmiddels uh, uh, worden naar FC Os. Uh, volgend jaar dus naar de topklasse. En dat betekent voor FC Os weer opnieuw beginnen. FC Eindhoven, getraind door Jan, Jan Poortvliet, die eerder drie jaar coach was in Velsen... ...was niet bereid het rustig aan te doen tegen Telstar. Velsenaren kwamen tegen FC Eindhoven al in de negende minuut... ...op achterstand door een goal van Nikojie. Vlak voor uh, rust maakte Gleinor Plet met zijn 21ste goal van het seizoen gelijk... ...maar Nikojie uh, bepaalde twee minuten na rust met zijn tweede goal. De eindstand op 1-2... Os is dus uh, de eerste ploeg in 40 jaar die degradeert uit het betaalde voetbal. En de ploeg speelt dus het volgend jaar in de nieuwe topklasse met de amateurverenigingen. Dus dat gaat er gebeuren. Uh, dan uh, kunnen we dus ook verwachten dat er uit uh, die topklasse wat gaat komen. Ja, <coughs> dat is de allergie eh, die nog uh, in de lucht uh, zit. De pollen uh, uh, zijn nog steeds in de lucht. En dat heeft uh, zijn weerslag op mijn stem. En dus uh, de kuch die hier nog aanwezig is. Dus daar heeft het mee te maken. Dus dan uh, weet je dat ook weer. Als je denkt te luisteren van uh, wat is er toch met die Jaap Koper. Nou daar heeft het mee te maken. Allergie dus. Uh, we gaan weer terug naar de muziek. En dat doen we met een uh, tweetal dames uit de buurt van Bergen. Hier is Straight Ahead van Nieuwjaar.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 Signs to know which way to go It goes straight ahead Straight ahead And we could sing a million songs To find the one that fits us And the one that belongs To the beginning of our crush To know which way to go It goes straight ahead, straight up And now you finally know the way you have to walk We can walk on it together The destination isn't so hard to find When you walk out the road of my heart One step and two steps my heart Step and two steps and we run oh one step and two steps fall on my lead. one step and two steps one step and two steps the leads into my heart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 Dat waren ze, de heren Agda en de Munnik. Het regent zon stralen Ja, ik kan nu even niet, want ik moet eventjes praten Nee, gaat even niet dus, dus ja, er staat weer iemand voor de deur Die heeft geen sleutel van het pand Dat is ook altijd heel erg leuk En dat, net op het moment dat ik dus de schuiven open ga gooien ja, dat, dat is het leuke als je hier dus in de studio in het dorp zit Hè, Dan komt er van alles en nog wat Komt, er, komt eraan Ja, fijn dankje, fijn dankje Dat was Daan Leffert, die doet dan wel de deur open Zo werkt het dan Kijk, als je dat zo omroept. Ja, zie je. Zo werkt dat dat, uh, dat. dat lost zich altijd vanzelf op hier. Uh, in de, binnen de burelen van CFM. Ja, uh, goed. We gaan eventjes uh, een uh, nieuwsfeit uh, doornemen. Want uh, er is uh, wel wat uh, gebeurd. Um, zaterdag, uh, vorige week zaterdag, meldde een man. Kort na middernacht. dat zijn vrouw onwel was uh, geworden. aan een woning in de Van ...en dat, eh, omdat er dus niet open werd gedaan... ...trapte de politieagenten de voordeur in... ...en uit de woning kwam een warme, vreemde, ruikende lucht. Gearmeerde brandwielieren troffen eh, een 20-jarige vrouw... ...en een 25-jarige man... ...beiden bewusteloos door koolmonoxidevergiftiging aan. En de oorzaak bleek een slecht werkende gijzer te zijn. En de slachtoffers zijn net op tijd gered... ...volgens artsen en zullen ook volledig herstellen. Dus het, eh, het heeft dus maar een haartje gescheeld eh, in dat eh, verband... Uh, dan nog iets. Uh, er is uh, sprake van een op handen zijnde reunie. Niet een reunie van een popband of een radiozender. Nee, van een school. En een school uh, die heeft uh, gestaan aan de Sofiaweg. Daar zijn nu wat huizen neergezet. Uh, dat uh, gebeurde... Een tijdje terug alweer uh, dat dat uh, plaatsvond. Daar heb ik het over denk ik ergens aan het eind van de jaren tachtig. Toen daar uh, wat woningen werden neergezet. Maar daarvoor heeft daar een school gestaan. Een MAVO heeft daar gestaan. Uh, eerst heette het de Christelijke MAVO-school. En later heette het de Jaap Kiewiet MAVO. Nou zijn er een aantal mensen en... Ik kijk mijzelf ook even aan, want uh, ik heb er ook wat uh, mee te maken. Uh, zijn er zijn een aantal mensen die hebben bedacht om iets uh, te gaan organiseren. En dat heeft te maken met een reunie uit het schooljaar 1980-81. Uh, dat jaar uh, zal er een reunie gaan plaatsvinden op uh, september 2010. Dat is dus nog even verderop. De exacte locatie is nog niet helemaal bekend... maar uh, het is de bedoeling dat het in september 2010 gaat plaatsvinden. Voor ieder die dit uh, hoort en uh, denkt van... hé, hey, ik ben ook uh, lid geweest uh, van, uh, van die school. En ik zat ook in datzelfde jaar van 1980 en 1981 op die school. Nou, als je van die schooljaargang bent... van 1980-81... Lichting 80 81 1981, ik herhaal... 1980-81, uh, dan mag je gewoon uh, je melden... Niet alleen bij ZFM Zandvoort, maar ook bij Susanna Katskoper. Te vinden op de Hives, ga ik, uh, ga ik maar voor het gemak maar even uit. Uh, en meld je dan uh, maar aan. Het is, uh, op de Hives is in ieder geval een, een, uh, een reunie-site in het leven geroepen van uh, de Jaap Kiewiet. Reunie 1980-81. En daar kun je dus uh, al het uh, een en ander uh, op vinden... Uh, en wie of uh, wat en uh, noem maar op. Uh, nou, maar heb ik ook onderdeel uitgemaakt van diezelfde lichting 1980-81. En er zijn er zo uh, meerdere. Maar hoor je dit en uh, ken je mensen van... Ja, hij heeft ook in dat jaar op school gezeten. Dan zou ik hem in ieder geval even waarschuwen dat dat uh, het uh, geval is. Goed, uh, gaat dus om de reunie van de Jaap Kiewietma van 1980-81... Als je uh, zeg maar zit te luisteren nu, wanneer gaat dat plaatsvinden? Nou, ergens in september, dat sowieso. Maar neem in ieder geval contact op met sowieso Susanne katz Katskoper. Zij heeft een huis. Daar kan je uh, in ieder geval je het een en ander op, uh, op vinden. En anders is er wel een andere mogelijkheid om dat te doen. En anders gewoon via uh, dit medium. Via ZFM Zandvoort. Uh, en dan komt het uh, bij mij wel terecht. En dan uh, sluis ik dat wel weer even door naar dezelfde Suzanne Katskoper in Noordwijkerhout. Nou, dat uh, heb ik dan nu even fijn gezegd. Nu weer tijd voor muziek uh, vrienden. Want het is uh, een beetje zomer. Nou, gaan we gaan even een fijne zomerhit van vorig jaar draaien. It Zo, gaan we weer verder. Ja, ineens uh, staat er iemand ineens achter en die kijkt ineens uh, zo uh, verontwaardigd uit zijn hoofd. En hij heeft de vorm van Rob Harms. Ook altijd heel erg leuk. Oh, ja. ze, ze slijpen ineens gewoon binnen, weet je. Dat, er staat geen maat op. We hebben geen portier. Dus uh, is dat iets voor jou misschien? Ja, wie weet. Ja, wie wel? weet zal het zeggen. He, ja, natuurlijk. Is er iemand die bereid is om mij uh, van een uh, milkshake banaan te zien bij, van, uh, bij de veebo? Want ik zit nu echt met een witte vlag hier. Uh, wij, van... wij gaan nu weg. Ja, wij gaan nu weg. Ja, ja hè? Lekker je, belangrijk. Boven zit helemaal vol. Ja, we boven zitten. zit helemaal vol. Nou, er is niemand die gewoon even zegt van... Uh, hé, ik, uh, ik zit hier al een tijdje. Niemand, doei, hè? Dag, is hier. Nou, huppatee. Ga dan ook maar gauw weg. Uh, dit... <laughs> Zo werkt dat dan hier. Uh, we gaan gewoon verder even met wat, uh, wat we hier uh, hebben aan nieuwsfeiten. Uh, er is natuurlijk wel het een en ander. Bronfietsdief uh, is betrapt door de voorbijgangers. Nou, dat, uh, dat laten we nog even achterwegen. Maar er is uh, wel een grote alcoholcontrole geweest in Haarlem en Bloemendaal. De politie hield donderdagavond in het kader van de Handhavingsweek... ...alcoholcontroles op de Mollaan in Bloemendaal op de Van der Aardweg in Haarlem. En op de Mollaan in Bloemendaal werden dus 114 bestuurders gecontroleerd op alcoholmisbruik. En twee daarvan werden aangehouden omdat zij boven de limiet bliezen. En uiteindelijk heeft één van hen een proces verbaal gekregen. Andere bestuurder blies in het bureau onder de limiet en werd in vrijheid gesteld. En op de Van der Aardweg in Haarlem hebben 52 automobilisten meegewerkt. Nou, meegewerkt, dat weet ik zo net nog niet. Aan een blaastest. Hierbij hoefde geen aanhoudingen te worden verricht. En de politie is tevreden met dat resultaat, kan niet anders zeggen. <kacht> Dan even wat ik zei. Er was een bromfietsdief. Gesnapt door voorbijgangers in, uh, in Haarlem, want tijdens een fietssurveillance hoorde een politieman donderdagmiddag rond kwart voor drie op de Nieuwe Groenmarkt in Haarlem een aantal mensen schreven tegen een jongen. Toen de agent Polshoogte ging nemen, zag hij dat er een knaap bezig was een bromfiets te stelen. De jongen ging er rennend vandoor, maar kon op de Grote Markt alsnog worden aangehouden. Verdachte, een 17-jarige Haarlemmer is inmiddels verhoord en hij heeft bekend. En na verhoor is hij weer in vrijheid gesteld. Dat staat er dus op een diefstal. En dan is er nog uh, een vervelend uh, iets gebeurd op uh, de Leidse Vaart. Want uh, er is een Porsche uh, in de, de hens uh, gevlogen. Ja, dat is heel erg leuk dat mijn telefoon nu afgaat. Maar goed, ik zal het wel even aannemen. Dan maak ik even het verhaal af, want uh, die Porsche Cayenne is dus de hand ingevlogen. gebeurde bij het uh, autobedrijf QuickFit. En uh, die hebben geprobeerd om het uh, vuur te blussen met een poederblusser. Maar dat mocht niet meer baten. Uh, de brand trok veel bekijks van pauserende leerlingen aan het Eerste Christelijk Lyceum. En de brand is vermoedelijk ontstaan door kortsluiting. Ja, dat is dan leuk als je gewoon even geen uh, regisseur, sidekick of iets anders hebt en dat je het niet aan een ander kan overlaten. Maar goed, uh, we hebben altijd zo'n mooi achtergrondmuziekje en dan, dat gebruiken we dan. De radio. Want uh, aan de telefoon hangt uh, Pieter Joustra en hij is voor vandaag even veilingmeester van de kinderkunstlijn. Goedemiddag Pieter. Ja, uh, Jaap, uh, je bent nu rechtstreeks uh, verbonden op het uh, Ja. met de kinderkunstveiling. Het loopt als een trein. Uh, het is hier uh, erg druk. Ja? Veel mensen, natuurlijk veel kinderen, veel ouders, opa's en oma's die naar het werk staan te kijken. En uh, er wordt uh, vriend geboden. Op dit moment is gestand 500 euro en we zijn nog niet op de helft. Nou, dus dat het uh, gaat erg goed. Hebben we hebben continu optreden van Conny Lodewijk met ja? de dansschool. En iedereen is zeer gecharmeerd van het dansen van die kinderen. Het is buitengewoon. Dus ja. we gaan weer luisteren naar de volgende dans. En dan gaan we weer verder met de volgende vier scholen. Ja, uh, even over uh, de kinderkunstlijn en die veiling. Hè? Want uh, gaat iets, uh, dat, gaat, uh, dat de opbrengst gaat naar een goed doel. Ja, de opbrengst gaat naar het spalier. Ja. We noemden dat vroeger het plantinghuis aan de Kostelorenstraat. Dus de Zandse kinderen hebben zelf besloten dat de opbrengst daar naartoe moet. Ja. Kijk, dat spalier, dat plantinghuis, daar uh, wonen kinderen voor uh, een half jaar, een jaar... Hmm. die uit Amsterdam komen... die uh, het moeilijk hebben... Uh, ontrichten gezinssituaties... Uh, drank, drugs, alles speelt mee... en die kinderen die krijgen dan warmte en liefde... hier in Zandvoort. Ze ja. gaan nou, ook gewoon in Zandvoort op school... maar hebben verder niets, geen speelgoed... Uh, niet een televisietje of uh, computergames... En met het geld wat hier wordt opgebracht, hopen we dan die kinderen weer wat warmte te krijgen. Dus het is echt kinderen voor kinderen. Juist, uh, dat, dat sowieso. Um, over de, de, de, het, wat, wat er allemaal is, uh, veel? is er al veel onder de hamer geweest? Heb je ja, al veel? Ja, ja, ja, ja. ik heb uh, al een kleine tachtig schilderijen verkocht, denk ik. Ja. Dus... En, uh, maar ik ben nog de helft, dus uh, we moeten nog eten. Nou, jullie moeten nog even door. Uh, tot hoe laat ja. uh, gaat het nog door? Nou, tot een uur of half vijf, denk ik. Tot een uur of half vijf. Ja. Dus de mensen kunnen nog allemaal naar het Raadhuisplein. Ja, ja ik, ik roep ze op om te komen, want het is heel bijzonder. Juist. Het is heel bijzonder werk. Natuurlijk medegemaakt door Marjan Rebel en Hele Jansen, die ja. zijn uh, wekenlang op de scholen geweest om les te geven. En uh, ze staan hier allemaal te genieten. Oké. Okay. Ik uh, wens je. oproepen, kom, ja. kom naar het Raadhuisplein. Ja, eigenlijk zou ik bijna zeggen: met een hamer en een klink, zeg, zeg het voort, zeg het voort. Hè? Precies, zeg <laughs> <Ja>. het voort. <laughs> ja, goed uh, Pieter, dank je wel voor, uh, okay. voor je bijdrage. Succes. Oké, okay. dag. dag. Dat was uh, Pieter Joustra vanaf uh, het Raadhuisplein. Hij is uh, veilingmeester voor vandaag uh, voor de, de kinderkunstlijn. als het gaat om de kinderkunstwerken die. Uh, onder, de hamer of, uh, ja, onder de hamer komen, want daar gaat het uh, uiteindelijk om. En de opbrengst, zoals Pieter al zei, gaat dus naar een goed doel. Dat uh, sowieso. Nu uh, wordt het zo langzamerhand tijd om uh, maar eens even, uh, uh, ja, min of meer, een einde aan dit, uh, dit uh, uur te gaan breien. Dat doen we met een uh, bijzonder nummer. Ik had vorige week had ik al uh, iets uh, gedraaid en dat was Steamy Windows van, uh, van Tina Turner. Maar nu hebben we de Foreign Affair. Heb, nee, dat is, uh, dat, is, uh, dat, is, dat is hem dus niet. Dat was de best. Maar die moeten we niet hebben. Uh, nou, dan, heb ik nog, dan heb ik nog wel even tijd uh, om even wat anders uh, te zeggen. Want uh, op dit moment vindt ook een ander uh, iets plaats in de, in, uh, in de Ardennen. En dat heeft te maken met uh, de wielenklassieke of alles en nog wat valt om, dat, dat hebben we nu gezien. Er is een groep vooruit en daar zit weer een groep achter van ongeveer 1 minuut 32. Uh, en dan zit het peloton op 2 minuut 29. Nou, of die echt ontploft is, de koers, dat durf ik nog niet te zeggen. Maar in ieder geval hebben Jens Voigt uh, daar wel voor, het een en ander voor gezorgd. Want uh, die is al naar voren gekomen in uh, dit uh, veld. En hij zal uh, toch ook wel wat, wat uh, willen laten zien vandaag in Luik-Bastenaken-Luik. Die koers die duurt nog uh, waarschijnlijk tot een uur of vijf door. Uh, straks gaan we hopelijk ook nog even praten met uh, de barbattleman uh, Roen Brouwer. Maar zover is het nog niet. En Roderick de Veen, zoals gezegd, heeft ook nog een reportage gemaakt over buscontrollers. Dus wat dat uh, nou precies inhoudt, dat horen we straks. Dit is Tine Turner, tot aan het nieuws van drie uur met Foreign Affairs.